Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeven grote ziekenhuizen zitten vandaag bij elkaar om te praten over hun kinder-IC's. Die liggen hartstikke vol. Dat betekent niet dat er geen plekken meer zijn, maar dat het uh, nou ja, toch vaak lastig is... Om, al, nou ja, om te kijken of je alle kinderen goed kwijt kan. De meeste patiëntjes hebben moeite met ademhalen door het RS-virus. Dat is een virus dat elk jaar rondgaat en waar jij en ik alleen snotterig van kunnen worden. Maar baby's en jonge kinderen kunnen benauwd worden en hoge koorts krijgen. En dat gebeurt nu meer dan andere jaren. Wat het vooral betekent is dat in sommige IC's er echt eh, ook is een soort van opgeschaald uh, ja, waardoor het uh, echt ook belastend is voor, uh, voor de verpleegkundigen die daar werken, de kinder verpleegkundigen En dus kijken de ziekenhuizen of ze maatregelen moeten nemen. Het Oekraïnse leger zegt dat Rusland flink aan het verliezen is in het oosten, onder meer bij de stad Bagmoed. Meerdere aanvallen zouden zijn afgeslagen, als dat moeilijk te verifiëren. De Russen proberen Bagmoed sinds de zomer in te nemen met heftige gevechten tot gevolg. VVD-Kamerlid Elian wordt zwaar beveiligd. Dat vertelt hij in een interview aan het Parool. Het Kamerlid zegt niet te kunnen vertellen waarom hij de beveiliging nodig heeft. Elian houdt zich onder meer bezig met justitie en rechtspraak. In de afgelopen jaren stelde hij bijvoorbeeld vragen over het vervoer van zware criminelen vanuit de strengst beveiligende gevangenis in Nederland. En misschien droom je ook wel eens van een Tesla. Nou, Roy van 33 in ieder geval wel. Hij spaarde een behoorlijke tijd om als een van de eerste Nederlanders de snelste Tesla te bemachtigen. De auto gaat binnen 2,1 tellen van 0 naar 100 kilometer. En dat snel, snel, merkte deze verslaggever van Tadee. Ja, oh, Doe even normaal, man! Hoewel je in Nederland nergens harder mag dan 130, zou je op het toppunt meer dan 300 km per uur kunnen. Ik heb, ik heb, ik heb een achtbaan gekocht. Je hebt een achtbaan gekocht? Ja. De supersnelle auto kost behoorlijk wat geld. Je moet er bijna 140.000 euro voor neerleggen. Krijg je nog het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Later gaat het regenen. Het wordt een graad of zes. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Ja, ja. Het is een grote hit uh, geweest in 1986. is een lekker nummertje. Ja. Ja. Ja. Die Lep, heb ik uh, Lep, nog, niet eerder, uh, nog niet eerder gehad als opening. Dus ik denk, ach, laten we die er eens even bij pakken. Ja, ah, Dat doe je goed, Jaap. Ja. Pieter Gabriel en Sledgehammer. Juist. Pieter Gabriel. Ja, Pieter Gabriel. Ah, hey, jongens, we hadden het net even over allemaal, dat uh, mensen allemaal uh, dingen in hun... Uh, Onderbuik steken en uh, daar, in ja, in geval een daar een waar je buik van naam verandert. Ja, lampen. En uh, er lampen. En, uh, uh, uh, uh, maar er is een vrouw in, uh, in uh, hoe heet het? Uh, in die vechten. In in die la in Las Vegas is uh, uh, gepakt. Want ze had voor de tweede keer een peperduur Rolex-klokje uh, uh, gestolen. En die had ze verstopt in. In de Muts. In de Muts? In de <laughs> Heilige Tempel. <laughs> de heilige tempel ja. <laughs> en, uh, maar hoe, hoe deed ze dat nou? Dan uh, zat ze bij die gokapparaat. En dan nam ze een gozer mee naar een kamer. En daar ging ze even mee van Bill. En die man had, dat had ze natuurlijk al gezien dat hij een dure, dure ja, ja. klok om had. En toen vroeg ze: Kun je hem afdoen? Want uh, ja. ik ben bang dat hij uh, dat kan dat, dat, dat krassen. <laughs> Daarom heb ik een oude prisma om. Oh. Oh, ja, maar Die zijn ook geld, die toch? ook geld, toch. Uh, <laughs> niet. Dus uiteindelijk, ja. uiteindelijk stopt ze dat ding in de muts. En, en die man is dat horloge kwijt. Ze zei, ja, weet ik veel waar, waar jij je horloge laat. Ja, David Copperfield uh, is even verschenen. Ja. Ja, ja, zoiets. Dus op een gegeven moment was het, in, in, nou is het gepakt. En, uh, ze gepakt. En hebben ze klok, de klok weer gevonden in de heilige tempel. Zelf. Nou ja. Zoals het klokje ja, die moet thuis Juist, ja. ja, jongens. We moeten nog even ja. stoppen. Ja, je moet het ergens. Nee, ja, ja, Zo is er in Duitsland een uh, vrouw. Over, we hebben het over die Veggers. En, uh, die werkte bij een geldtransportbedrijf. Oeh. Ja. En uh, die heeft in, op, uh, in oktober gewoon een miljoen euro even meegenomen uit zo'n wagen. Die wist natuurlijk wel waar het geld lag. Ja. Maar nooit meer iets vernomen van die vrouw. Nee. Dus 1 miljoen euro, dus dat is wel lekker natuurlijk. Ja, maar dan, ja. dan denk ik toch dat zo'n vrouw moet reizen naar een land... waar ja, ze wat langer ik, kan ja. doen met dat miljoen. Ze zijn dan... nu uh, natuurlijk uh, uh, op zoek naar die vrouw. Ja. Uh, de, uh, waarschijnlijk is het de 42-jarige Meneza S. En uh, uh, de politie heeft nu een, een, een, een uh, foto vrijgegeven. Want ze weten natuurlijk ja. dus precies wie het was. Ja. <laughs> maar uh, geld stond voor 37.500 euro nog uh, kun je... Uh, Kun je uh, uh, krijgen als je haar uh, uh, aanwijst. Maar voorlopig is ze nog gewoon zoek. Ja. Dat is toch ook raar of niet? En, ja, maar, uh, nou ja, dat is een kwestie van tijd, denk ik. Ja, we, we, we, we, ze is ook nog een beetje bekend, want ze staat op. Uh, ze was zo'n OnlyFans model, model, ook nog een keer. En, uh, ja, maar goed, uh, de Duitse politie vermoedt dat ze naar de buitenland is gevlucht. Dat denk ik zet alles op je? Ja. Jij zou bij de recherche ja. moeten gaan werken. Ja. Nee, dat vind ik knap. Ja. Dat je dat. Jij ja, ja, ja. weet dat ze misschien uit het buitenland ja. is gegaan. Ja. Frank is sowieso dus ja. heel ja. goed. Nee, maar ik, uh, ja, ik, ik las ook nog. Was dit het verhaal, Hans? Nou, maar dit ik, was het verhaal. Uh, ja. Ja. ja, maar ik bewonder. Maar, ik, maar ik, ik denk dat die vrouw wel gepakt wordt uiteindelijk. Hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik bewonder jou, jouw forensische opsporingstechniek. Ja, weet je wat het is? Je praat er niet vaak over. Ja. Maar zo las ik ook nog een bericht dat mij heel even deed te denken aan de de tijd dat ik nog wel eens het podium opgeduwd werd. Dat was een fan van de Britse rockband, de 1975. Die heeft dus de met Matty Healy willen verleiden. Dus die heeft daar tijdens een concert van de mannen van 75... een bordje opgehangen en die is daar zo dicht mogelijk bij het podium gaan staan. Eerst hield ze het bordje omhoog. En uh, daar op het bordje stond of hij, de met Matty Healy... Haar, haar eerste zoen van haar hele leven wilde geven... Maar die gozer die was dat uh, bordje niet ontgaan natuurlijk. Dus die heeft er uh, tussen de uh, gitaar of tussen het zingen door even ge gegogen. En die dachten nou, dat is wel, zit wel in orde. Ze heeft ID gevraagd van het meisje. Dat was ook in orde. En toen heeft hij er volop uh, de bek gezoomd, denk ik. Dus ja, en dat meisje helemaal gelukkig. Dat ja. kreeg de eerste zoen van haar favoriete liedzanger. Jawel, natuurlijk. Dus is toch is... weer een mooi bericht ook. Is het verhaal? Dat is het verhaal, gij. Ja. Kun je er wat mee? Het is roerend toch? Ja, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik heb al een, een, een, een traantje weg. Ja, dat zei je nog. Ja. Ja. <laughs> ja, het is je al uh, een beetje zo. Een ja, beetje zotdoekjes. Ja, ja. ja. Nou, ja. Hebben nu nog last gehad van die stroomstoring, uh, mensen? Ja, die ja. nog... nou, Tussen de 30.000 en 40.000 mensen hadden er last van ja? gehad. <laughs> ja, ik ja. kan het ja. Zeggen, ja. ja. En, en ik zag het aan uh, mijn ja, ja, Want in Zandvoort schijnt hij heel even eruit geweest te zijn. Ja, ja, ja, Echt een nou, ja. seconde. Een seconde, ja, seconde. seconde ja. Al, zelfs. Heb, heb jij het gemerkt? Ja? Ja. ja, heel even. Dat was, uh, was een, uh, even een pop. En uh, ja. een halve seconde. Ja, maar het rare is, als je hue lampen hebt, van die slimme lampen... Die gaan meteen allemaal weer in een beginstand vol... Haam, wit, uh, de Spaanse, Spaanse, Spaanse... Maar dan moet gesterone. je dan de hele boel weer opnieuw instellen? Nee, nee, nee. nee. Oh, dat niet. Nee. Maar dan hadden wel mensen in zo'n ook last van, van het internet. Hun router was natuurlijk eventjes... Uh, ja, bij ja. mij ook. En die, en die startten weer uh, niet goed. Nou, dan moet je de, de stekker er even uithalen en weer ja. opnieuw. Oh, maar goed, uh, die, die, die kregen hun router weer niet aan de nee. gang. Nee. Maar het is wel raar, want ik zie het uh, vaak aan mijn hoe heet dat ding, uh, waar je eten warm maart maakt. Een magnetron. En uh, mag het mag nog ja. Ja, dan gaat dat klokje even uit. Ja. Die, dat was voor mij ook niet het geval. Meer. Niet. Nee, maar dat klopt. Mij ook niet. Mijn, mijn wekker boven, de elektronische ja. elektrische wekker... die, die functioneerde nog. Het stond nog net op tijd. Aha. Of precies op tijd. Maar beneden... ...vier cijfertjes van het fornuis die stonden... Op, die, was, ...die waren die wel was uh, ontregeld, ja dat, dat vond ik eigenlijk heel bizar. Ja, raar, ja. Misschien ja. duurt de stroom er iets langer over om helemaal naar boven dat te gaan. Dat zou kunnen, ja. ja Daar dat zit, dat zit wel een secondetje tussen. Wel halverwege die moleculen alweer het zijn krijgen van... ...jongens, kom maar terug, we doen het weer. Ja. Je weet het maar, wel niet. Ja. Er waren wel 30 of 40.000 mensen in Haarlem... ...die gewoon uh, 5, 6 uur zonder stroom hebben gezeten. ja ja zo shit. En er werd natuurlijk geklaagd, want een hoop mensen die vriezen dan hun kerstmaaltijd in. En uh, komen ja. dan tijdens. Ja, die, die, die, die ontdooiden natuurlijk. Zie je op een gegeven moment. Zie je op gegeven moment je uit het uh, uit dievries ja. uh, voorbij tobben? Ja. Dat uh, lijkt me wel heel gezellig. De, de kerst dat, groen. dat soort dingen vind ik altijd wel een soort van beangstigend. Uh, hm. Omdat we zo afhankelijk ja, zijn van de, elektriciteit, van de moderne de shit. Je ja. moet je voorstellen als er een idioot een paar satellieten naar beneden jakkert. Vanuit de ruimte. Nou, dan ik heb, je, heb je geen drinkwater meer. Je kan eh, niet meer betalen. Je kan niet, je weet, het is klaar. Ik heb nog iets uh, gelezen over zonnestormen. Ja. Uh, 1921 schijnt. Uh, was er een zonnestorm en zonnevlek. Dat heeft daarmee te maken. Ik weet het nog goed. En ja, en ja, ja ik, uh, maar ze verwachten in 2023 ook weer zo uh, ah, nee, zoiets. Ja, ja, dat heeft, uh, kan impact hebben op uh, je GPS. Uh, noem maar op. Dus waar je zit. Met je autootje. Dat je op een gegeven moment uh, met je boordcomputer aan boord... dat uh, je ja, niet meer ja, weet waar je bent. Dan is het alleen maar te hopen dat je nog een stratenboek hebt. Uit, ja, 70 uit uh, ja. <laughs> je, 10. 10. de 70e de 10.000 Vlaanderen. Dik geel boek. Die heb ik ook vaak gebruikt. Ja. Ja. Of gewoon een goed. Ja. Wegenka wegenkaars. Soms denk je wel eens van hoe deed ik dat vroeger dan allemaal? Ja. Nou, ja, nou. Ik, dan. ik raak in de VOMAR al de weg kwijt. Ach. Dus uh, dat je dan toch je, je, je bestemming Ach. uiteindelijk vond. Nee, dat heb dat jij dan, dan een routeplanner in de VOMAR? Als je nou, bezig bent de boodschappen te doen, of niet? Ik kom Daar eigenlijk staat... alleen nog maar bij Albert Heijn moet Ach. ik zeggen. Dus, ja. En die stonden de fik, hè? Ja. In de fik, ja, ja, ja, de koel, uh, Er was een goede brand, ja. De koeling bij de, maar, bij, bij de melk? Als je nee, nee, links achterin bij, bij, bij de diepvriesmaaltijden. O, oh, daar, en zo, weet je daar, al, daar, betrok, daar, bij de kast, bij, bij de, de ja. Scamplein. Ik heb een filmpje gezien van mijn dochter, die was toevallig in, de, in ja. de, uh, Albert Heijn. Had er een filmpje van gemaakt, ja. Oh, dat is maar uh, ja, de vlammen sloegen er onderuit. En uh, rook, en uh, brand weer okay. erbij. Er stonden en, mensen, uh, want er was om een uur of acht of zo... En om negen uur was het allemaal wel weer klaar. Maar ja. op de Open ging wel dicht. Dus er stonden ja. mannetjes tien voor de deur daar om negen uur. Die denken: van nou, we gaan tussen negen en tien ja. rustig boodschappen ja. doen. En hij bleef dicht. Ja, ja. Het is verschrikkelijk, hè? Dat is verschrikkelijk. Ja, ja. dat is heel ja. erg. En zo waren Ger en ik een keer binnen. Toen was de zelf scan, doe ja. uh, do ja. ja. het zelf kassen. Ja, die deden het niet. Out of order. Er <laughs> ja. stonden meteen twaalf rijen voor de, ja. de kassen. Oh, dat is <laughs> nee. ook niet zo lang nee. Ja. nee Een ja. paar weken geleden. Dus, ja, paar weken ja, en dan terug. kan je alleen maar hopen, wat uiteindelijk ook gebeurde... dat de meeste mensen hun zooi weer terugzetten. Die konden er uiteindelijk een vol mandje ergens achterlaten. De medewerkers zouden dat dan wel weer in de schappen zetten. Maar die wilden niet langer wachten, dus die gingen weg. Zodoende ben ik uiteindelijk toch bij een kassa beland. Zodoende ben ik weer weg. Ja, jij ja, bent een van de weg gaan, nou, je, ja, moet, uh, dus. je, je moet slim zijn op ja. dat soort momenten. Ja. Ja, ja. ja, maar goed, je hebt één krop sla geloof ik. Ik je een in de rij staan. Ah, dat was nog wel eens leuk, hè? want er stonden gelijk zes mensen achter zo'n kassa. Die moesten ja. er, al die mensen er, eruit. Eh. Ja, precies. En Gerrit Ijsberg slaan, dat die ijs begon aan te ja, smelten. Ja, ja, dus je ja, ja, kan een beter terugleggen. Ja. Ja, dat krijg je natuurlijk ook met die koelingen. Ja. Die diepvriesmaaltijden. Want ja, daar hebben we fik mee gehad natuurlijk. Maar goed, uh, zullen we dan toch maar even laten ja, horen? Ja, leid mij, leid mij. Ja, laat nou, maar doen. Robert Palmer. Heel goed, Jaap. Vijf punten. <laughs> Niet uh, Robbie Williams. Nee, nee Robbie Palmer. Oké. Okay. Hey jongens, over de liefde. Nou, vertel. Weet je dat je na, de beste seks na je vijftigste hebt? Je ziet er ook opvallend goed uit. Kun jij dat dus heel even bij mij thuis komen uitleggen? Hey, ja. Geef <laughs> je onderwijs. Nou Er is een, er is een man, en die uh, Rob, Rob Schipper, uroloog en schrijver van het boek... De beste seks heb je na je vijftigste. Ja. Die, uh, die praat met Debbie Gerritsen... Over, de, uh, over dit onderwerp uh, in haar post podcast. Oké. Okay. Misschien om dat, uh, om dat even te gaan, uh, te gaan doornemen, Frank. Ja, dat is toch wel interessant geweest. Ja. Ja. ja, weet je, het is, uh, ja. het is ook wat relaxter dan, denk ik. Absoluut. Want je hoeft niet meer te kijken als je, als je 17 bent... en de hormonen gieren door de tent. Ja. En ben je natuurlijk ook nog redelijk onzeker... en uh, dan denk je van, doe ik het allemaal wel goed? Dus het is een beetje... Weet je wel? Ja, de de ja. leuning is dan nog wel helemaal in 100% optima forma. <laughs> en dat is misschien... Als je de 50 gepasseerd bent, zou het misschien iets minder. Ja, je weet het vaak niet. Nee, nou ja, je, je kan het ook niet niet vaak niet weten. Nee, soms wil je het ook niet weten. <laughs> Jij bent toch al boven de 50, dat is een beetje zo. Ja, ja ik ben 68. In mijn hoofd 25 en ja. 18 in de broek. <laughs> <laughs> Meer wil ik er niet over kwijtgaan nee. Het onderzoek. Maar, uh, <laughs> maar ja, dat, daar gaat het eigenlijk over. Het is wel een goed verhaal. Het is wel een goed verhaal. Ja, het is dus een, een AD-podcast, ja. jongens. Over de liefde heet hij. Oh. Uh, sorry? Podcast. Pod, podcast. Pod, pod, podcast. Oh. Hey, dus hebben we een hoop mensen ontslagen he? afgelopen jaar natuurlijk. Yeah. Maar ja. um, wat vind je van het volgende verhaal? Er is een man die, die heeft een tankpas van, van zijn baas. En, maar die voelde zich niet zo goed. En uh, die liet zijn vrouw in haar auto met die tankpas 21 liter benzine. Uh, want misschien moest die man dan de volgende dag naar, uh, naar, naar zijn werk brengen. Yeah. Maar hij voelde ze toch goed. Ging gewoon naar zijn werk toe. Maar het bleek dus uit de boekhouding... dat die vrouw had met die tankpas getankt. En het bedrijf ontsloeg hem daarvoor. Ja. Zou je dat terecht vinden of niet? Nou, als jij het zo even nu heel snel uit de doeken doet... zou ik dat niet terecht vinden. Ja, nou ja, de, de, orde, ja. de rechter vond het wel terecht. Die ja. man is ontslagen. Dus ja. Ja. ja, Het is natuurlijk lastig... Ja, maar ik om... weet van De KLM, daar, daar werd de passende, onpassen. getankt met die KLM-passen. Mensen gingen ermee op ja, vakantie. Dat waar, ja, ja, dat is waar. Dat gingen klant. ermee op vakantie en ja, de eerste kilometer waren ja. van de baas. Ja, dus ja, dat is waar. kun je ook afvragen: hoort ja. dat bij de fringe benefits of niet? Ja, nee, nee, dat is waar. Ja, maar ja, ja dat, dat is gewoon diefstal als jij uh, ja, onterecht op de keper uh, beschouwt wel natuurlijk. Ja, uiteraard. Je ja. kan moeilijk uh, iemand anders op jouw tank pas laten tanken. Ja, nou, nee, ik denk niet dat. Maar nee, hoewel Kijk, als die, als die uh, man haar net zoveel heeft laten tanken... als dat hij dat stuk wat hij zelf had moeten ja. rijden... Ja. daarmee kan overbruggen... Ja. Ja. dan zou ik als rechter, als het verhaal goed is onderbouwd... daar nog iets van kunnen vinden. Ja. Maar kijk, als die vrouw gewoon uh, die tank helemaal heeft volgejekkerd... Nee, ja. terwijl die man een uh, stukje of vijf uh, ja. kilometer of vijf moest rijden... dan zou die rechter dat wel als ja. misbruik kunnen... Ja, misbruik aanbreken. en, uh, en diepstanden. En, en dus dan, die man... Ja. man kunnen ontslaan. Ja. Dus maar dan, om... dan nog, weet je, om je even te, Als jij nou uh, je werkt, of uh, meer 40 jaar, naar nou volle tevredenheid, je, je hebt allemaal super beoordeeld, mm -hmm. werk jij voor een bedrijf. Ja. En nou, overkomt je één keer zoiets, weet je, dat je zelf niet in staat bent om te rijden, maar iemand anders biedt aan om jou thuis te brengen, maar ja. je moet wel even tanken. Ik zou dan als werkgever uh, toch wel even de man ondervragen. Misschien een baan. Man, uh, ondervragen. Ja. Joh, uh, weet je ja, is dus niet netjes, even, ja. ja. Doe ja, het nog niet, want moet ik je moet je ontslaan. Ja. Weet je, dan is dat nog weer wat, als ja. dat je meteen de zak... Ja, en nog een voorbeeld, er was een vrouw bij de, van de dekenmarkt, die werkte bij de dekenmarkt. En er was een, een, een, een, een, een, een doosje Tom Poeze, uh, was gevallen, dus die waren half stuk. Ja. Die konden niet meer verkocht worden natuurlijk. Ja. Had ze mee naar huis genomen. Ja. Ja. Ja. Ja, dat, ja. dat is ook een lastig geval, maar ze werd dus wel op staande ja. voet ontslagen... terwijl ze ja. er al twintig jaar werkte. En uh, de, de rechter oordeelde dat het uh, uh, niet duidelijk gecom goed gecommuniceerd wordt door het bedrijf. Dus ja. uh, ze verloor wel op baan, en krijgt uh, goede vergoedingen mee. Ja, ja het is... Lastig om uh, uh, je Ja, je moet het altijd eventjes uh, ja. voorleggen aan de baas. Van ja. joh, dit en dat kan ik dat meenemen dan. is ja. het goed. Want je nou, het nog ook... één voorbeeld, laatste. Ja. Uh, uh, er was een, een, een, een baas die vroeg als een secretaresse om de volgende dag een half uur eerder te komen. Omdat er een, een overleg was. Ja. Maar die vrouw, die, die, die wilde dat niet. Ik kon niet, want die moest de kinderen naar school brengen. Ja. Opstaande goed ontslagen. Ja, ja en. Uh, ja, dan ben je een lul als baas, denk ik. Dat ja, bedoel ik. Maar het ja. is ook door de rechter teruggedraaid. Hè? en Ze kregen ook Kijk. nog uh, uh, wel uh, 7000 euro aan uh, ontslagvergoeding mee. Maar goed. Nou, uh, ja. goed. Ja, het leed is dan geschipen, dan heb je nog iets van. doen Dus gewoon goed je best doen. Ja. En uh, luister naar de baas, maar zeggen. Nou ja. nou ja, ik luister altijd naar de baas. Ja, ben jij wel eens ontslagen? Nee. Nee, ja, nee, Natuurlijk wel. Ja, je, <laughs> je, je toch, Jan, voor jezelf weet ik het. Ja, maar ik heb vroeger natuurlijk. Mijn korte <laughs> baan was twee uur bij de Albertijn. Twee uur? Ja. ja, en je hebt ook nog bij de uh, snackbar waarvan ik uh, de naam niet mag noemen. Maar het begint met een S en eindigt op Ols. Ja. <laughs> heb ik ook nog een tijdje gewerkt? Ja. Nee, maar vertel over die oh, twee uur bij Albertijn. Hoe ging dat? Ja, toch, maar, was ik aan het bolen met, met van die kazen. Dan ben ik er meteen, uitge... meteen uitgetiept. Oh, jongen, nou, in navolging daarvan moet ik denken aan het verhaal. Bouwden wij een duivenvoorde. Een... Ja, bo, koning Bobo. Bo. Bo, bo. Die werkte ook ooit een blauwe maandag met Albert Heijn, jongen. Ja. En toen ging hij uh, aan, een mevrouw, aan een mevrouw demonstreren. hoe, uh, hoe ze het beste de tube paté kon uh, openmaken en het kon behandelen. Weet je? Zodat er iets uitkomt. Ja. Je voelt er wel aankomen. Zeg mevrouw, dit is paté in een tube. Dat is wel ontzettend handig. En ik zou u even laten zien wat er allemaal mogelijk is. U draait het dopje eraf. <lacht> en dan ging u zo straks. Nou, dan kon je hem wel opvegen. Ja. Ja, die bo had wel humor, hè? Ach, wat, uh, nou, wat heb ik Weet je wie er in de uitzending was afgelopen zaterdag? Ja. Dennis Plontinger. Ja, was ja, wel? Ja. Dennis? Dennis, ja. En, uh, ja. ja die, uh, jij had hem 30 jaar niet gezien, Gerrit. En nee. ik had hem ook 40 jaar niet gezien. Maar de laatste keer in de grond denk ik. Ja. Maar in ieder geval, uh, die vertelde een verhaal over jou... Dat jij bij de, de was oase, was dat bij de oase... Dat heeft hij ook in zijn boek geschreven. Ja, ja, ja nou even kort. Uh, jij uh, ging naar de wc. En uh, je kwam terug en je stond bovenaan. Er is zo'n ja. wenteltrap bo naar boven toe. <laughs> en, uh, broek stond, op mijn hielen. Broek op je hielen. En dan stond je daar keihard door de taart te schreeuwen. De wc-papier is ja, op. Ja, is er nog wc-papier? Die muziek stil, iedereen stil, maar kijk. Nou, Dennis riekt hem zo verschrikkelijk voor. Hoor, dat heeft hij ook in de boek Ja, dat, ik, ik hoor ja, gemeld met dat met die anekdote in zijn boek. Ja, geweld, Zandkorrels ja, ja. of zand in je ogen? Ja, ja. ja want hij heeft 5,6 boeken geschreven. Ja. En hij was in de uitstelling, omdat hij een nieuw boek heeft oh, ja? ja, Met uh, zwart-wit foto's uit Zandvoort. En noemde die toch hij toch mijn anekdote weer? Uh, ja, ja die anekdote van jou boek heeft boek. hij even gehad. Nee, gedaan, nee ik, ja. heb, ik, heb, ik heb gezegd, je hebt een keer een boek geschreven, heb je ook iets over Frank geschreven? En, oh, en toen okay. kwam hij het, het verhaal naar boven. Maar wij hebben natuurlijk ook nog een keer datzelfde geintje. heb je er geflikt, toen we met andere maar wat eten in een in een in een Ach, restaurant in Amsterdam een Chinees restaurant waar de toiletten in de in, de, in het restaurant uitkwamen. En toen op een gegeven moment die kwam er net toe lopen met, met wc-free achterin zijn broek. Oh ja. ja. Met zo'n hele, zo hele lint. Een paar meter boutlint uit het broekje. Oh, toen hebben we daar gelachen. Ja. Ja. ja, mooi. Dat zijn mooie verhaal allemaal. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou goed, ja, we allemaal naar aanleiding ook... van het ontslag van mensen. Ja. Ja. ja, dat is wel leuk. We hadden vroeger hadden, had ik ook een soort valact, weet je. Ja. ja. En uh, gingen we met, uh, met uh, de vader van Ger, oude G. Ja. gingen we naar de bioscoop. met zijn heel koor van gasten altijd. En G was dan altijd... De vader, en die moest dat het zootje ongeregeld in. Toen was dat echt. Ja, dat was, dat was zo grappig hoe zijn vader dat altijd naadloos helemaal meespeelde. Dat, dat, dat, dat. Ja. En dan uh, kwamen we die bioscoop binnen en zei zo'n vrouw met een zaklamp van. Uh, eh, ...past u op het trappetje? En dan scheen ze zo die bij. Ik zeg, nou dank u wel mevrouw. En dan flikkerde ik helemaal van <lacht> boven naar beneden zo die zaden dat, dat soort dingen. En we hebben het ook nog een keer in Antwerpen... ...toen ik ook van boven naar ja. beneden helemaal aan de trap Oh ja. Maar ja. nou, we deden het ook op straat. Straat ook, ja. Ja. ja. ja, ik denk dat ik het misschien nu maar niet meer moet doen... Ik, ik nee, je, je, je. was van osteoporose, maar ik neem de gok niet. <laughs> je je botten worden ja. toch wat zwakker. Ja, ja. Ja, meestal, ja, dat waar dat waar zou, ja. stel ik me zo voor. Ja, stukje muziek, Ja, dan ja. zal ik even de mijnen er even bij pakken. Want, uh, want jouw, ja, het, is half, ja, het is half twaalf, hè, mensen. Ja, oh. dus, dus dan uh, moeten we dat even doen. Terwijl ik dat allemaal moet doen, uh, zie ik ook al uh, weer een halve redactie hier uh, die Zand met die Zandvoortse Dat is echt ongelooflijk. Maar goed, afgelopen donderdag, mensen, had ik hier in de studio iets heel bijzonders. En daarom heb ik hem toch ter plekke maar eventjes uh, omgewisseld. Dus Low edits is het gemaakt. En nu is het tijd voor Jaas Kunnen.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 Did not Ja, mensen, we zijn er al. Hè, want uh, jullie kunnen wel uh, verder gaan uh, met, uh, met alles met, uh, waar jullie mee bezig zijn. Maar we anders kun... gaat het wel de radio op. Uh, kun de... uh, je ja, nee, ja, dat... <laughs> nog één keer draaien? Nee, nee, nee. Gaat dan toch even een keer draaien. Dan laat je even terug uh, moeten luisteren naar een donderdag, Hans Botman. Dus, uh... Nee, we hadden het even over de. De. de, de op handen zijn de sloop en bouw van God weet wat. Wat ja, ja. Oh, bedoel je dat? Van alles In en dit geval de passage. Kijk, ja. het de maar, maar, maar, maar voordat we ja. daarover beginnen... Nee, maar ik moet, ja, moet we we nog even, nog even, even, even uh, netjes uh, van mijn onderdelen afronden. Ja, dus, uh, ja, je hebt ah. gelijk. Ja, je hebt gelijk. Ja, ik wel ja, even gelijk. Neetjes, uh, ja. Ga je gang. Want, ja. want anders weten die mensen natuurlijk niet Ga gang, nog, ja. wat ik allemaal langs Ga je gang, aan je ja. heb. Ga je gang, ja. Uh, Haals, drietal, Low Addict, ze. Ja. En, <laughs> en ze hebben in september al een album uitgebracht. En dit is het titelnummer. En wij hadden ze afgelopen donderdag hier op bezoek. Zo. En toen hebben ze dit nummer gespeeld. Nou, en nou dat mooi. Dat is nummer. het even heel kort uh, gezegd. En ik vond het een uh, hip nummer. En daarom denk ik: van ik draai toch nu. En dan heb ik het K-nummer wat ik normaal gesproken voor vandaag had staan... met Barry Hey. Dat schrijf ik door naar volgende week. Goed zo. Is goed, ja. Prima. We zijn eruit. Is dat goed? dan ja. gaan ja. We ja. nu weer verder. We gaan nu over naar de passagepanden. Ja. ja. Want, Frank? Nou, er wordt een en ander gesloopt. Wij kennen het De Vavosjeplein... wat inmiddels, uh, althans, naar het zich laat aanzien... volledig ontruimd is en binnenkort gesloopt zal gaan worden. Het ja, haak staat op het, dus, uh, ja. het andere deel van het Duffervosjeplein Vavosjeplein... Ja, dat op ja, zee ja. kijkt. En ook dat deel, er was toen ter tijd al sprake van... Dat gesloopt Dat het ook ja. gesloopt zou worden. Alleen, uh, ja, toen was het aanbod aan de bewoners mm. niet heel, Dus uh, dat is nooit uit de verf gekomen. Daar zijn een aantal advocaten opgezet toen. En die hebben dat nog wel uh, mm. kunnen tijger, afwenden. Ja. Maar goed, de passage uh, achter uh, het burgemeester van Venemaplein. Gebouw, flat, flat, flat, flat gebouw. Houd kort, Frank. Dat wordt nu ook gesloopt. En uh, daar is de sloophamer inmiddels al ingezet. En ja, ik vroeg net aan Ger of hij wellicht weet... wat daarvoor in de plaats gaat komen. Maar dat is, uh, hoor ik, een ander flatgebouw. Of een flatgebouw, maar daaronder wel weer... Ja, er komen appartementen. Winkeltjes uh, af, uh, Maar ook voor, voor uh, sociale huurders. Volgens mij allemaal, maar goed, uh, ja. moeten we maar kijken. Ja. Maar, uh, en er is nog een deel uh, waar Fontanella zat... dat ja? nog niet gesloopt gaat worden. Want die Was mensen hebben dan? weer een aparte uh, oh, uh, overeen, ja, dus, overeenkomst. Er is één nog. nog. De Grand Prix uh, Café. Ja, Grand Prix Café. Oh. En uh, dat ligt allemaal weer onder de rechter. Dus, uh, dat kan allemaal nog een heel even duren, ja. denk ik. Jammer genoeg, maar goed. En, en inderdaad, dat, dat gebouw wat je hebt. Ik denk is daar binnen, binnenkort ook mee ja, aan beginnen. het is nu ja. helemaal dichtgetimmerd. Ja. En uh, nou, dat is zou ook wel goed zijn ook. Want beter niets als een gebouw... want het is ja, het, al zoveel zo van afbreuk aan... Uh... Het staat het heel slecht natuurlijk. Ja. En volgens mij komt daar uh, onder andere een hotel, dacht ik. Maar uh, dat weet ik niet helemaal zeker. Nou, is, de plannen moesten nog verder ja. ontwikkeld worden. Ja. Maar dat hele plein, daar was nou ja, waar we het vorige keer volgens mij ook al over hadden. ooit al een Zwitsers consortium dat daar een uh, hotel, wilde, mm -hmm. wat daar een hotel ja. wilde bouwen. Wat toen niet uit de verf kwam, omdat aan de mm -hmm. van berekeningen mm -hmm. werd vastgesteld dat de schade van omliggende percelen. bij een Winkracht 8 ja, kijk, ja. te Frank, groot zou zijn. Ja. zijn. Ja. Dit wordt het. Oh, kijk aan. Denk laat nu even een paar foto's ja. zien. Uh, ja. Nou, het is een tekening. Een, uh, een tekening. Voor, ja. de, uh, voor het uh, Pallas. Ja, voor Pallas. is het weer een ander uh, gebied. Oh, dat is een ander gebied. Ja, ja, ja dat ja. klopt. Dat nou, ik klopt. vind het uh, wel ja. weer van een... Uh, maar goed, uh, het is wel zo dat er in ieder geval wat nieuws gebouwd gaat worden. Dat is een goede zaak voor Stanford, toch? Ik bedoel... Uh, ja. Je moet blijven ontwikkelen. En uh, nou ja, we weten allemaal die middenboulevard, dat, dat, dat loopt al 30 jaar. Ja. Maar er gebeurt eigenlijk heel weinig. Ja, en, en nu gaan ze een beetje slopen. Dat is op zich wel goed ja. natuurlijk. Ja. ja, als er maar weer iets, iets leuks voor in de plaats komt. Ja. Nou, nou niet, ik vind niet ik... elke verandering is een, een verbetering, het het een verbetering het een beetje, een Dat is waar. Maar het is wat, wat we nu uh, zien met uh, zowel uh, het, het, uh, het hotel uh, Paradis... Ja. Uh, zowel uh, de nieuwe panden van bij, de, bij de. Dat is wel heel mooi. Geerling. Ja. Dat wordt dus wel ja. gek. En ja. het, die nieuwe appartementen bij Strijder, dat wordt ook ja. hartstikke mooi. Ja, ja daar ben ik met je eens. Dat is wel een, een soort de verbetering. Een ja, de gang ook. Om en te... Ik denk dat een deel te maken heeft met de Grand Prix. Dat, dat, toch, uh, de, meer de, de, nou, dat het toch meer investeerders zijn en dat het sneller ja. gaat. Ja, ja. ja ik ben benieuwd hoe snel het kan gaan voor Prins vastgoed. Want het voormalige Ries is echt in deplorabele staat. Ja. Het is zo zonde. Je ja. dat helemaal, ja, ik weet niet wat uh, de tactiek is en of er al een tactiek is... in de zin van we laten het zo ver verrotten... dat het uh, over tien jaar vanzelf in elkaar stort... en dan moeten ze er wel iets... Ja. Of dat het echt nu al een kwestie is van procedures en ja, goedkeuringen dat denk ik wel, ja. maar krijgen ik, om uh, daar iets te bouwen. Want ik denk, wat die prinses in zijn hoofd heeft, dat, uh, dat lukt hem wel in stand voor het volgende. Uiteindelijk wel, ja. Want in zeggen, zijn hoofd zit, zit niet in zijn kont? Nee, nee absoluut niet. Nee, want er ja. zit dan een kerstpiek misschien. <laughs> of een granaat. Ja, ja nee, maar... Uh, ja. Nee, maar dat is inderdaad een feit. En uh, het is goed dat er, uh, dat er mensen zijn die willen investeren in ons. Absoluut, ja, zeker. Ja. Lijkt mij ook. het oh, ja, is wel mooi is een beetje het idee van uh, wat, er, wat er dan gaat komen. Oh, ja. Gerrit laat weer op oh, de computer aan. wat ja. dingen zien. Ja. Maar je kan het allemaal terugvinden he, op, uh, ja. op uh, de website van de gemeente. Dus Zandvoort.nl, file, ja. stedenbouwkundige visie, antres. Oké, okay. nou, dus Punt niet l. zo hoog. De mensen die <laughs> daar, het hogere deel van het burgemeester van Vreden, nee, het wordt niet zo wonen. Hoog. Nee. die kunnen nog in elk geval over het dorp kijken. Ja, ja, ja. Ja, ja, nou, ja, inderdaad. Maar ja, het ziet er een stuk netter uit, in ieder geval. Ja, ja. En uiteindelijk, weet je wel, de, de, de, de het, ja, de, op een gegeven moment moet er wat gebeuren. Ja, eens. En hetzelfde Bad Huisplein, dat, dat, uh, ja. Ja, dat zal ook wel een, een, een modernere. Uh, iets worden, ja. Ja. ja. En ik weet dat Frank niet van moderne panden houdt. Nee. Maar ik. Nou, uh, je hebt moderne panden. moderne panden. Bijvoorbeeld dat Maxima Park, was er waar vroeger de. de Hartstikke de, leuk. Dat is toch mooi geworden? Ja. Aan de busbaan Met een zeg maar. beetje oude stijl. Ja, ja, oude stijl ja. Ja, ja, Maar Dat vind orde. ik wel. Dat is, dat dat is mooi. Is wel de ja, dat de hele LDC, Louis ja. de korea dat ziet er niet uit. Dus dat is een Betonkolos. Ja. Ja. Ja. Het is ja. Een Betonkolos. Dat lijkt wel een grijs luk lelijk. Ja. lelijk. Ja. Ja. Heel maar inderdaad, dat andere, hoe noem je het? Maxima Park. Dat ziet er leuk uit. Waar wij straks langskomen als we de koffie gaan gebruiken. Ik reken het goed, Jaap. Nee, want kijk, de Zandvoort in de glorie-jaren van voordat Dolf de boel verwoestte, dat komt niet meer terug. Nee, dat is waar. Oh, dat, dat zou ook waar. te duur, ja. te kostbaar zijn. Die, do, die Dolf heeft ook wel huisgehouden in dat opzicht. Nou, nou. Dolf heeft zeker huisgehouden. gehouden. Ja. En dat is A, niet uh, Dolf. Ja. <laughs> ja, maar het is niet uh, het huishouden wat uh, ja. we normaal gesproken wel een beetje bekend zijn in dat opzicht. Nee, oké. Okay. Ja, maar uh, over die snel gesproken, veranda's, het ziet er een beetje. Ja, dat ziet er leuk uit. Dat ziet er leuk uit. Ja, maar dat zou, naar mijn idee, veel meer moeten gebeuren. Ja, eens. Toch? Ach! Ja. Zit ze even lekker gezellig muziekje op, hè? Even mee, Frank? Ja, tuurlijk. Ja, kom ja, op, Hans. Hoortjes van de vloer. Nip je eruit, Ben. Hi, ja, ja. <laughs> We Ik heb nog wel, Frank? Uit Gnoom. Zeker. Was dat een Gnoomplaatje dan? Ja, dit werd een Gnoom uh, regelmatig. Uh... Dit nummer, ja? Ja, dit nummer, ja. Hij ah, had veel van Santana trouwens. En dan nam iemand weer een album mee. en uh, ja. Zo werkte dat toen daar. Heerlijk nummer. Oh, een tien keer. Ja, en, had, uh, uh, had, had Wilfred dan ergens een, een of andere vinyl kastje, waar hij dat mee kon draaien. En dat so ja, dat zo'n van... pick-up. Ja, bedoel ik. Ja, dat is een vinyl kastje. Ja. Ja, het, ja. De, de, de, de, de, de laatste festies allemaal, volgens mij. Nee, maar, nee hoor, maar... Hij, pick up hij kon me ziek draaien, laat het ik, zo zeggen. Ik deed alles <alschut> met mijn pick-up. Yeah. <regat> <Ja. laughs> truck. <no> pick-up truck morgen hey, jongens, morgenavond is de laatste, uh, uh, uh, ja? laatste voorbereidingswedstrijd voor de finale van het fluitketelkampioenschap. altijd mooi. heel ja, leuk. altijd leuk. Hadden wij niet mee moeten doen, dat kan gezellig. nog als jouw team. Weet je wie er mee doen trouwens? Het nou, hele college van burgemeester en wethouders. Ja, dat hoorde ik. Ja, dat, nee, dat heb je goed dat gehoord. Gewoon je hoort te luisteren liggen dan hoor je Ja, dan, dan hoor je ik. maar ik, uh, ik vraag me af... wie is de beste fluitketelwerper van, uh, van het gemeentebestuur van Zandvoort? Ik denk Daan uh, Molenburg. Toch wel? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? Als ik het goed gezien heb, heb ik me al een keer... Uh, heeft die voorbereiding oefen, midden in de nacht. <laughs> nee, hoor, nee. nee, maar morgenavond is het, is het zover. En dan uh, krijg je de woensdag daarop. Dus je uh, dacht 3 januari. De, de finale. Grote finale. En dat is een leuk, uh, het is leuk om even te komen kijken. Maar uh, waar, waar is het? Nou, van, ik denk, uh, van het ijsbaantje in het dorp. Dat dus is bij jou uh, in de buurt. Fluit, jullie weten wat het is. fluitketels. Uh, ik heb geen enkel idee. de nee. nee. dus nee. fluitketels. Die goed glijden. En dan uh, over een afstand van een meter of tien of zo zie je daar een cirkel aan het einde. En als je hem in die cirkel, dan krijg je er punten voor hè? Uh, tien, uh, vijf, twee. En wie de meeste punten heeft, die gaat door. Ja. Hartstikke leuk. Maar je moet geen kokend water erin houden. Ja, dat zou nee, niet dat werken, Maar Nee, dat is minder. Ja, dan wordt het echt een beetje zacht. Hè? Dan wordt het nu ook, hoor, die temperaturen. Dus ja. ja, dan moeten we flink ja. bij. Uh, ja spijkeren met die, dat kost een hoop geld natuurlijk. Hebben jullie wel gekeken bij die ijsbaan of niet? Ik wel. Ja, ja, ik, had, ja. ik wilde langskomen, jij zei vorige week ja. van, kom dan even gezellig langs en dan, Ja, ik ben niet, uiteindelijk niet gegaan want ik vond die muziek uh, stomme niet zo aan die man die aan het bleren was daar, met de Nederlandstalige muziek Nederlandstalige Ja, uh, nee. die was uh, niet dat allemaal. Dan, dan moeten je iets die van kablaars gewoon laten horen. Nee, ook niet hou op met hier gewone muziek maar nee, goed, uiteindelijk, uiteindelijk stond ik daar voor de deur, maar ik kwam er niet in. Niet in? Je kwam er nee, niet in? Nee. Ja, ik had wel ja, dat een, was bij de opening ja, zeker. Van ja. De, ja, dat dacht ik al. Nou, dan moet je sponsor worden, dan, ah, je dan moet je de volgende keer wel in. Ja, ja. Nou, ik ben echt belachelijk. Hoezo? Nou, ik vind als je het opent, dan moet je het openen. Ja, maar het was voor de nee, sponsor, dat was dat op die avond? Er was nou, gewoon dan, een besloten bijeenkomst daar. Ja, ja dat is toch raar? Ja, maar je kon, je kon er omheen staan en ben je er toch ook bij, of niet? O, is ja, ah, nog nou, jij wilde er weer naar de omheen staan. Ik, Uiteindelijk werd ik gedoogd, hoor. Ik, uh, ik mocht binnenkomen, uiteindelijk. Oh. Want ja, ik moest er dan een stukje over schrijven in die plaatselijke krant. Ja, dat is wat anders. Dat... Maar het moment dat je, dat je nou, daar maar... staat, en, uh, uh, ik ben binnen een seconde weg. Hmm. Gaan we nog naar de nieuwjaars. Eh, nou, welkom grote nieuwjaars. Heb je dat? 9 januari. 9 januari. 9 januari. waar is dat? In de haven van Zandvoort. Nee, ik heb een uh, vergadering op 9 januari. Meen je dat? Ja? Ja, ja. Oh, van half acht tot tien uur in de uh, Ja, ben ik, de ik er niet. Druk, ja, druk, druk, druk, druk. En dat is wel leuk, hè? want er kom, druk, druk, druk, komt heel Toet Zandvoort. Toet ja. Zandvoort. Ja. Nou, dan verwacht ik uh, Geer daar 9 ook 9 januari, dat is op een? Op een maandagavond. En de muziek is van DJ Remy. Ken jij DJ Remy? Ken ik niet. Nee, ken ik Remy? DJ Lady Mist ken ik wel. Ja, dat is een, uh, dat een, meisje, een, ja, dat een dochter is ook... van, uh, van ja, Wijlen Jaap Eigenhorst. Ja, dat klopt, ja. En uh, die geeft ook les in, in uh, DJ. Dat is ja, wel grappig. bij pluspunt, geloof ja, ik zelfs. Ja, U. absoluut. Uh, absoluut. Uh, voordat we naar die uh, top 10 uh, gaan, heb ik nog iets, iets bijzonders. Want ja, uh, drinkbakken van koeien, jongens. Ja. Tronken zijn dat nog niet. Wat zeg je? Tronken. Tronken, en ja. Tronken is een voederbak voor de varkens volgens mij. Tronken. Ah, dat is trog. Een trog. Troch. Dat is een trog. Oh. Ah, maar dit is uh, voor koeien. Uh, die, uh, dat zijn duidelijk varkens, hoor. Uh, ah, goed, maar um, je, kan, je kan die drinkbak dus ook nog ergens anders voor gebruiken. Hè? Wist, je, wist je dat ook? Ik kan er ook in ja. Nou, dat Ik heb nog een goede ah, drinkbak. Is, <laughs> <laughs> hey, er, is, er is in uh, Nieuw-Zeeland, uh, die, uh, die dame, uh, zijn boerin, die heeft uh, nogal wat opschudding veroorzaakt. Uh, want ze had een filmpje geplaatst waarop zij te zien is hoe ze een bad neemt in de waterbak van haar koeien. En dat uh, heeft ze gedaan. Uh, nou ja, dus je ziet op een gegeven moment... Dat ze zich ontdoet van haar kleding. En toen zei ze, ik, ik uh, wil een geboren. Uh, ja. <laughs> en op een gegeven moment heeft ze in een, uh, ja, met een bikini in koeienmotief... heeft ze de, in de waterbak uh, gekropen. En uh, ja, de reacties waren, waarom zou je zoiets doen? Want water is vuil. En straks, straks een bezoekje aan het ziekenhuis. Dat is gewoon volgelijk. Dat waren allemaal een paar van die reacties... die er eigenlijk uh, een beetje de ronde overden. Ja, maar, nou ze... Uh, dat ding niet schoongemaakt en daar een beetje vers... Je gaat gewoon ja. toch lekker badderen in zo'n drinkbak. Ja. Daar is die drinkbak ja, toch wel ook een beetje voor bedoeld. Ja, je dat, dat er rare niet. dingen in de wereld. Ja, ja. zeker. Ja, ja. Dus er was er een vrouw van 25 in Miami... Mm -hmm. die wilde een kaartje kopen, maar die uh, ja. gaat iets missen. Die incheckbalie Bali in elk uh, Die vrouw die, uh, dreigt de vlucht te missen. Uiteindelijk mist ze ook die vlucht. Mm -hmm. Maar er zijn er ineens in haar uh, heet gebakerde gemoedstoestand die twee kinderen van er ook verdwenen. Dus toen gaat ze helemaal door het lint. En uiteindelijk heeft ze die hele balie waar ze aan stond... omgetrokken en gesloopt. De camera losgerukt, die monitor van die balie. En daar is ze mee gaan gooien. En op uh, ja. een gegeven moment... Het werd één groot feest. Maar het was zo'n vrouw, die zag er ook wel vervaarlijk uit... met een uh, ari van hier of to Tokio. Oh, uh, big, big die ass, ass, ass. Die heeft even die hele big big balie omgetrokken. Ja, ja, we hebben het wel eens over het hoe onbehoorlijk sommige mensen zich gedragen. En nou, dat is daar een, eigenlijk een voorbeeld Je moet van. eens een half dagje bij strijder komen. Ja, dat ja, ja, ja. hebben we het als vaker over ja. gehad. Maar blijft onbehoorlijk dat mensen zich misdragen. Normaal. En hoe is het met de doorrijder afgelopen? Nou, nou nee, ja, die, was, die is doorgereden. Maar er wordt, wat, wat is daar tegen te doen dan? Als je, als je tankt en je rijdt door. dan sta je op video. Ja. Dan uh, is er een bedrijf, en daar zijn ze, daar zijn ze lid van. En die, uh, die pikt dat op. En die weet van wie die auto is. En die schrijft die persoon aan. En dan krijg je een bon van, uh, volgens mij, van 250 euro. Zo. Buiten het feit dat Ik de benzine nog? erbij komt. Ja, ook nog. En dan maakt dat niet veel uit. Want gisteren was het voor 10,70 euro uit mijn hoofd. En, uh, dus dan ben je om bijna al 300 euro verder. Ja. En dan moet je ook nog die, hoe heet het, betalen die, dat, uh, ja. dat bureau... Dus het is helemaal, weet je wel, het beetje wat heeft helemaal geen nut om nee. dat te doen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die, die, ja, die, die, uh, die per ongeluk doen. Ja, en die okay. denken niet na en dan uh, komen ze binnen en dan kopen ze een pak sigaretten en dan vergeten ze dat af te rekenen. Ja. Dat gebeurt regelmatig. Geen kwade opzet. Maar er zijn ook wel jongetjes geweest op een scootertje die een jas over hun uh, kentekenplaat uh, hangen. Ja. En dan doorrijden. Want dat wou ik zeggen, hoe vaak zou het dan voorkomen... dat mensen die doorrijden naar een autotankbeurt... Uh, dat, dat daarvan blijkt dat het valse platen zijn, gejatte platen? En <kugst> dat kan natuurlijk door. ook. Dat zal ongetwijfeld zijn. Ja. Maar dan kunnen die mensen dus niet, ja. toch? Ja, ik ja. volg natuurlijk die hele, die hele procedure niet. Nee, dat snap ik, maar het zou kunnen zijn dat je... Z zijn we er klaar voor, voor de top, w -w -top -tien? We zijn er klaar voor. Oké, okay, dan komt hij. Dit is Geest top 10! Nou jongens, de top 10 is de, de, de, de, de, de 10 beste extreem flauwe moppen. <laughs> extreem flauwe ja. moppen. Oh. Voor volwassenen, hè? Voor volwassenen. Niet voor kinderen. Kinderen nee. zetten radio uit. <laughs> <laughs> Het is nog geen 12 uur, meester. Dus. Hé, hey, wat is de overeenkomst tussen een tweeling en een massa, massagraf? Nou? He? Ze lijken op elkaar. <laughs> Gelukkig dat je de rubriek kenbaar hebt gemaakt. Ja, wat hebben billen en de woestijn met elkaar gemeen? Geen idee. Kaktussen. <laughs> Waarom laten duikers uit een boot zich altijd achterover vallen? als voren flikkers op het dek. Ja, ja wel. Ja, ja heel goed. Omdat ze anders in de boot vallen. <laughs> <laughs> Hoe noem je een Nederlands feestje zonder bitterballen? Geen idee. Een worstkaas scenario. Ja. <laughs> <laughs> Dit is wel weer grappig, ja. nee, Dit is wel weer grappig. <laughs> <Ja. laughs> uh, uh, <Borka, laughs> er loopt een olifant uh, toneel op. Wat denk je? Toneelstuk. <laughs> Komt de met het wegrestaurant? Wegrestaurant. Ja, <laughs> in België hebben ze nu een melkverpakking aangepast. In plaats van hier openen, staat er thuis openen. <laughs> Een man gaat naar de lampenwinkel om een nieuwe lamp te halen, maar komt zonder lamp thuis. Vraagt zijn vrouw waar is ze gesloten? Nee, zegt de man. Maar op de gevel stond: Hallo, geen lampen. Dus ik ben maar omgekeerd. <lacht> <lacht> ik heb een flauwe mop over een bloem, maar in het Engels is hij nog flauwer. <lacht> Oh, Mijn vrouw vroeg net, luister je wel naar me, wat een vreemde manier om een gesprek te beginnen. Dat zijn er al elf. Ja, oh je telt mee. Ja. Ja, ik, kan, ik kan me daar even doorgaan. Hoe open ze een champagnefabriek in België? Ja. En dan gooien ze schip naar binnen. Maar ik hoorde net ook een hele mooie van, van Frank. Dat was die ook weer van? Oh ja, er komt een skelet bij de dokter. Zegt de dokter, was maar wat eerder gekomen. Er liggen twee lepels in de keukenlade. Het vraagt de ene lepel aan de ander. Waar kom jij vandaan? Zegt de, zegt de andere lepel. Ik ben servisch. <lacht> <Goh. lacht> Waarom zorgen de detectieven voor de vertraging in de trein? Het was een man op het spoor. <lacht> Uh, heb je gehoord over de brand in het bestekbaar? De vlammetjes waren geen <laughs> de En Er staat een man op de bus te wachten en zegt de buschauffeur... Hé, hey, ga er eens af. Tjongejonge. Daar kan nog wel een show. Dit zijn flauwe moppen. Gooit de postbode brieven door de bus en zegt de buschauffeur... Hé, hey, doe eens even normaal. <laughs> Er komt een vis bij de dokter. Het is echt een dokter. Ah, ik zie het al uit de kom. <laughs> is verschrikkelijk. Oh het is grijs en als het uit de boom valt... gaat de kachel kapot. Rara, wat is dat? Nou? De kachel. <lacht> nou ja... Eh, dan lopen twee herten door het bos. Zegt de een tegen de ander... Waar, waarom heb je een vredesnaam zonnebril op? Zegt de ander, omdat ik reed ben. <lacht> <lacht> <Nee, nee. lacht> Hoe maak je twee <lacht> halve kippen aan elkaar? <lacht> Met een kippenboot. <lacht> er zitten drie mensen op een motor. Hoe heet de middelste? Rob, want de voorste zit voor Rob... en de achterste zit achterop. Rob. Die heb ik altijd briljant <lacht> ja. gevonden. <even>. Ja, echt. <lacht> Even kijken hoor. Ja, drie mensen op een motor. Hoe heet ja. de middelste? Ik ja, denk het Geweldig hè? He? Ja, ja. Voorop. Ja. En, en dan zit het achterop. Fantastisch. <laughs> ja. Wist je dat er kikker uh, bestaan die hoger dan een huis kunnen springen? Huis <laughs> kunnen niet springen. <laughs> Weet je even de broek, de broek van Basti is? Die heeft Adriaan. GELACH <laughs> Ja, het is te hopen dat het nieuws schouw komt. Dus de mensen ja. Ja, we hebben nog, we hebben nog wel iets meer dan een anderhalve minuut, mensen. Nee, dat zijn doorgaan. Drie, wat, wat zijn drie dingen die je in de gaten moet houden tijdens het bollen? Tijdens het bolen? Je vingers. Wat zeg je tegen de Spanjaard met een mooie PowerPoint-presentatie? Buenos <laughs> Dias. <laughs> staan er... hier nog Dias, eigenlijk? ja, ja. ja. Hey, ja. ja, ja. Ja, okay. ja uh, bij Powerpoint. Uh, die afvoorstelling. Dan ja? heb oh. je ja, oh. het mooi. Dat is de jas. Yes. Ja, nee. Ja. Dat, ja. Ja. ja. Komt de klant bij de kaasboer. Bij, bij Corrie natuurlijk. En die koopt een stuk kaas. En de, de klant pakt de portemonnee om met contant geld te betalen. De kaasboer stopt en zegt... Contant geld nemen we niet aan. Helaas, de pin de kaas. Pin de de kaas. pin, pin de kaas. Ja. De pinde kaas. Hij de kaas. Ja, de kaas. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is wel heel erg zoek hoor. Ja. Heb je ooit gehoord van een gekke uh, Mexicaanse treinmoordenaar? Hij haalt locomotieven. Tjokke, jongen, jongen. Ja, Banaan schrijft je soms met een B, soms met een S. Het wordt dan wel hoog tijd om de te doen. Ja, want beetje... Ik heb die, die, het die, die, begrijp jongen. ik niet hoor. Die banaan met die B en met die S, dat. Uh, nee. En je hoeft Goedie het ja. niet te begrijpen. Ja, maar man. ik wil al wat Wordt een man overvallen, ja. overvallen op straat, loopt de overvaller. Noem twee Nederlandse banken of Bens of ik schiet je dood. Antwoordt de man, bluf, doe maar. Ik <lacht> <lacht> ken die man van die blinde drummer, die slaat nergens op. <lacht> Komt de wc bij de dokter, zegt ik zie geen reet. Vraagt de dokter, heb je wel eens aan een bril gedacht? <lacht> Nou, ja, nou, dat was hem uh, geloof ik. Uh, ja, want we hebben, jongens, nog, uh, over, ouder, dus, ja, we hebben nog 10 seconden over, mensen. Ja, we zijn er, uh, mensen. Want uh, volgende week uh, zijn we er weer. En ja. dan zitten we in het nieuwe jaar. Dus ik zou zeggen: uh, fijne jaarwisseling. Dag hoor. Van, van hetzelfde. Het het het het wenst jullie allemaal fijne dagen en een